Na een korte kerkdienst in de kapel bracht de dominee het eikenhouten kistje met as naar de begraafplaats, samen met de familie. Thatcher, de eerste vrouwelijke premier van Groot-Brittannië, stierf in april, op 87-jarige leeftijd. Haar as is nu begraven naast haar man, die in 2003 overleed. In de eredivisie heeft Go-Head Eagles een flinke nederlaag geleden tegen Ajax. Het werd 6-0. Bij Peck Zwolle-Nak Breda werd niet gescoord. Eerder vanavond won Herakles Almelo na de bekerzegen... ook de competitiewedstrijd tegen RKC met 4-1. PSV leed zijn eerste nederlaag van het seizoen. Tegen AZ werd het 2-1. FC Utrecht Roder eindigde in 3-3. Het weer het is helder en vrij koud, 4 tot 9 graden. Overdag opnieuw droog en zonnig. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom bij de overnachting. En het is een speciale overnachting. Want normaal gezien sta ik altijd in de gang en klop ik op de deur. Maar wij staan nu buiten. U hoort het misschien aan de tram die voorbij komt. Buiten het College Hotel. En we kijken naar de prachtige gevel. En we doen dat niet voor niks. Want ik heb iemand naast mij. Ja, het is natuurlijk toch iemand die... Waar ik een beetje mee ben opgegroeid. Want ik ben een groot fan van de film De Lift. Ook natuurlijk van Vlodder. Maar deze man heeft ook nog een toneelcarrière uh, op zijn staan, Waar je u tegen zegt. zoals hij vorig jaar nog Napoleon. Uh, ik heb het natuurlijk over niemand minder dan uh, Huub Stapel. En Huub Stapel is ook presentator van het programma Max Monumentaal. Ja. Afgelopen dinsdag nog op tv. Met meer dan een half miljoen kijkers. Mm. Het gaat over monumenten. Nou staan we hier voor het College Hotel. Ja. Ja, ook een monumentaal pand. Ja. Vertel maar. Nou, ik, ik, ik zou je niks kunnen vertellen over de stijl. Het is in ieder geval niet Amsterdamse school. Ik weet wel dat het rond de eeuwwisseling is gebouwd. Als ik moet schatten is het uh, net uh, dit is een netter voer. Dit is volgens mij een Franse tuin. <laughs> een Franse landschapstuin. Een, maar een heel kleintje, maar heel lief. Hè? Met allemaal, allemaal afgemeten. Engel Engelse landschapstuinen zijn een beetje wilderig en lush. En... Maar dit is een... Het is volgens mij een Franse tuin. Een beetje een Versailles-achtige tuin, zie je? Maar wat vind je van dit monument? Ik vind het een prachtig gebouw. Een voormalige HBS. Waar ooit uh, ja, uh, dokter Kampert, J. Kampert... Dus ik neem bijna aan dat dit Jan Kampert is, de vader van Remco, uh, directeur was. En, uh, ja, de, de, de, hoe noemen we dat? Een Rijks-HBS is het geweest... Ja. En nadat het zijn schoolfunctie verloor, uh, is, het er een, is er een hotel. van. gemaakt. een heel bijzonder hotel ook. Want leerlingen van de hotelschool... die uh, krijgen hier een, een, een stage aangeboden. En dat leidt vaak tot hilarische tafereelen. <laughs> uh, maar het is ook heel lief en heel leuk. De kamers zijn buitengewoon goed. Uh, je kunt hier heel goed overnachten. Nou, uh, wij gaan, we gaan beginnen met over... We lopen hier nu even na naar binnen. Ja. En dan komen wij ook in de, ja, in de mooie gang met die mooie uh, trappen hier. Maar jij presenteert dat programma. Wat... Ja, wat doen die monumenten met jou? Wat heb je daarmee? Nou, ik heb ooit gezegd... als je niet weet waar je vandaan komt... heb je in deze tijd niks te zoeken. En dan, dan is de toekomst ook belangeloos. Dus als je weet in welke cultuur je wortelt... en als je iets weet van de cultuurhistorie... dan kijk je anders naar de dingen. Dan beleef je de wereld anders. En ja, ik vind erfgoed heel belangrijk. Dat vindt onze regering helaas niet. Uh, althans veel te weinig. Maar als ik hier sta en ik zie deze monumentale bouw... Ja, daar kan ik echt warm van worden. Nou kom ik uit de familie van uh, historici. Mijn zoon wil het gaan studeren en ik heb een broer die historicus is. En, uh, dus ik heb een soort van, van, uh, van huis uit ingebrachte... rectaal ingebrachte <laughs> belangstelling... Voor, uh, ja, voor, voor, voor schoon, voor oud. Vind je het dan prettig om hier te zijn? Is het een goede atmosfeer? Ja, het is een hele goede ambiance. Ja. Ja. Vooral omdat ze er niet te veel aan vernield hebben. Ik kom uit Tegelen en... Dat was een prachtig dorp in mijn jeugd. In Limburg. In Limburg. En daar hebben ze successieflijk in de 60e, 70e en 80e jaren, ze zijn er een tijd mee begonnen wel, hebben ze alles vernieuwd wat mooi was. Daar is nu zo'n koopgoot met een plastic overkapping. En het is, het een is nog lelijker dan het ander. En ja, gewoon, echt als een kip zonder kop, uh, uh, als een olifant door de porseleinkast uh, uh, afgebroken. Het hart is gesloopt. Het hart is gesloopt en er is niks moois voor in de plaats gekomen. Uh, hoe komt. Uh, omroep Max nou bij jou terecht uh, als het gaat over monumenten? Ja, um, als je een programma doet wat op zich een beetje een suf of duf of muf imago heeft. Voor, omdat je naar oude dingen toe moet. Naar kastelen, naar watermolens, naar... Uh... Dan bel je Huub <laughs> En je wil het een beetje opleuken. Althans, ik probeer me maar een beetje te verplaatsen in, in degene die het, uh, die het heeft verzonnen. Uh, en, en je hebt een beetje... Ik heb ooit een autoprogramma gepresenteerd. Uh, Stapel met uh, auto's. Stapel op, Stapel op, op, op, op auto's, auto's ja. Ja. Stapel op auto's. Um. Blijf even in de gang staan hè, voor de atmosfeer. Mooi, hè? Ja. Uh, dat, dat ze toen dachten van... Ja, dat heeft hij toen wel leuk gedaan. Laten we eens kijken of hij uh, belangstelling heeft om zoiets te presenteren. En dat had ik. Wat leer je ervan? Ja, ik kom, ik kom op plekken, want het is zo leuk. Ik bedoel, dan... De... Uh, hoe heet die graaf uh, Frans zu Ortenburg van uh, kasteel Middachten die leidt mij dan rond daardoor dat kasteel en ik kom kruip door, sluip door en allerlei kamers waar nog nooit een toerist is geweest. Snap je het? Op plekken komen waar, je, waar anderen niet zo makkelijk komen. Dus het Anne Frank huis zijn, heb ik ook, ook ooit gedaan en dan de voor toeristen gesloten kamers bezoeken. Schietles hebben bij de politie. Invallen doen. Uh, aan een helikopter hangen boven zee. Straaljagen vliegen. Uh, hoeveel jeugddromen kun je hebben? Ik heb ze allemaal gedaan. Allemaal gedaan of zijn er toch ook nog een paar te vervullen? Nou, nee, daar zijn, zijn er wel veel... Uh... Daar gaan we het zeker over hebben. Maar Rf. als je zoveel hebt gedaan... Rf. En dat heb je, want ja, wat ik zei... Je hebt uh, ook 438 keer... Mannen ja. komen van Mars, vrouwen komen van Venus gespeeld. Een langslopende one-man-show. Maar ook veel toneelstukken gespeeld nu weer. Aan het repeteren. Veel televisieseries. Moeder, ik wil bij de revue. Ja. Uh, films. Ben je zelf een monument? <laughs> Nee, je had het straks over Doe Maar, over die prachtige documentaire die je hebt gemaakt. Dat is Monument. Ik ben uh, een enorme bofkont uh, met een uh, op de toneelschool al, althans heel gemiddeld talent. Dat nooit gedacht had en nooit getracht had naar uh, grote roem. Um, ik dacht als ik ooit eens een keer op tv kom is het leuk voor mijn moeder. Of ooit eens een keer in een toneelstuk is het leuk uh, voor, voor Tegelen. En binnen twee jaar werden al die wensen vervuld. Binnen, binnen een jaar speelde ik met Mary Dresselhuis, Harold Maude, 160 keer. En een jaar later de, draaide ik de Lift. Dus binnen twee jaar waren al mijn. alle zaken waarnaar ik ooit had getracht, waren vervuld. Nou, de rest heb ik altijd beschouwd als cadeau. Maar dan ben je toch een monument? Nou ja. bedoel, als je zegt, bedoel, met wie je gespeeld hebt en in welke films je hebt gezeten, Huub stapel, kom op. Ja, nee, ja, leuk. Het is, uh, ja, ik, maar ik wil toch weigeren om in mijn eigen mythe te gaan geloven. Waarom? Omdat mensen daar niet gezond van worden. Je kunt gewoon veel beter aardig doen tegen iedereen. en Gewoon en niks aan de hand. Ik, ik kwam een keer een hele beroemde zanger tegen. Die gaf mijn hand zo op een, op een première En die, die, die, zei, die keek me niet aan. Die, die zei, leuk je Maar ik hield zijn hand vast. Ja? Dus toen moest hij zich omdraaien. Toen zei ik, sorry, hoe was de naam ook weer? Nee, maar die man die viel in duizend stukken uit elkaar. Wie was het? Nee, dat ga ik niet. Ja, wel, kom nee. op. Ja, nee. Je hebt zoveel verhalen. Je moet ze natuurlijk wel eerlijk vertellen. <laughs> het, is, het is nacht. Het is zaterdag nacht. Ah, niemand, niemand luistert. Niemand uh, luistert. Nou, het was er op de Nijs. <laughs> maar die, die bleek, later Baba, bleek later heel aardig te zijn. waarom um, fluister ik je naam nog? Ja, precies. bleek later heel aardig te zijn. Nee, maar ik kan niet zo goed tegen... Ik hou niet zo van gedoe. Als ik met een clubje op stap ben, euh, ja, zoals ooit met het autoprogramma of nu met Max Monumentaal, eh, als we draaien voor tv, dan wil ik gewoon dat het leuk is. Ik gedij het beste bij een goede sfeer en dat iedereen elkaar respecteert en vertrouwt en geen bullshit en geen flauwekul. En ook mensen gewoon goed behandelen. Je kunt mij op, op een set, als, als er een opnameleider is... ...die naar beneden trapt en naar boven likt... ...dan je kunt mij met niks helser krijgen dan met zo n, zo n, dit soort gedrag. Daar word ik gek van. Maar je bent toch wel trots op hetgeen dat je gedaan en bereikt hebt? Jawel, ik ben daar heel blij mee en ik ben ongelooflijk trots... ...en ik, ben, ik realiseer me dat ik een ongelooflijke bof ben... ...en heel vaak op het goede moment op de goede plek was... ...maar uh, trots kun je niet eten. Hè? Trots, trots gaat niet door het brood. Maar wat voor iemand heb ik dan nu voor me staan? Dat moet jij uitmaken als je me gesproken hebt. Nou, nu. nou ja, je hebt in ieder geval een goede muzieksmaak. Want je hebt een prachtige plaat uitgekozen. Vind ik wel, maar dat is, ja. dat is natuurlijk ook niet ieders ding. Hè? Nou ja, maar, maar de mijne wel. Jawel, maar je moet snel in je carrière leren... dat je het nooit iedereen naar de zin kunt maken. Dat is een hele belangrijke, dat is een hele, hele belangrijke premisse om een beetje gelukkig te blijven. Je moet ook niet op internet gaan kijken wat ze allemaal over je zeggen. Dat is niet belangrijk, wat, wat de meneer uit X van je vindt. Want dan spring je nog aan de auto, naartoe en uh, dat moet allemaal niet, toch? Welke plaat heb je uitgekozen? Uh, Joni Mitchell. <laughs> Heel goed. Down he? to you. Ja, en waarom? Ja, omdat dat nummer alles... Ja, ik vind het sowieso een onwaarschijnlijk... Ik vind het onwaarschijnlijk muzikaal, want ze doet bijna alles. Ze schrijft schitterende teksten. Prins is van één iemand fan, hè? heeft hij ooit bekend. Dat is van Joni Mitchell. En dit nummer is... Everything Comes and Goes, Marked by Lovers and Styles of Clothes. Dat, is, dat, is, dat zijn twee openingszinnen. Dat ik, loop, ik kreeg nu al kippenvel. Waarom past het zo goed bij jou? Nou, omdat het iets zegt over vergankelijkheid. In, in elk denkbaar opzicht. Vergankelijkheid van roem, de tijd vliegt... Uh je kunt wel denken dat je beroemd bent, maar ik kom heel veel mensen op een dag tegen die geen idee hebben wie ik ben. En pas als je dingen, als, als andere dingen beginnen te roepen, want ik begin er nooit zelf over, dan de, de, oh nee, oh ja. En dan gaat het altijd over de meest populaire dingen. Dat zijn niet noodzakelijkerwijs de dingen waar je het meest trots op bent, maar dat zijn altijd de, de, laten we zeggen, de grote films, de grote series. Flodder en lift. Ja, de Amsterdam. student ja, Nou, laten we snel luisteren naar ja. uh, Joni Mitchell. Ja. Stranger, you're a kind person, you're a cold person too later you're not so choosy when the closing lights strip off the shadows on this strange new flesh you found clutching the night to you like a fig leaf you hurry to the blackness and the blankets to lay down an impression and you're alone In plaats van Joni Mitchell. Gekozen door Huub Stapel. Nou, je hebt ook al heel goed uitgelegd waarom het was. Ja, kippenveel toch? Yeah. Ja, voor mij wel. ik ken het nummer ongelooflijk lang. Volgens mij stond het originele Blue. En um, ik, ging, ik ging in de 70er jaren. Ging ik wel eens naar mijn broer. Die studeerde in Nijmegen op de professor Bromstraat. Uh, uh, die studeerde sociologie in Nijmegen. En die had al heel snel uh, deze plaat. Dan weet ik, ik, neem aan dat 70 jaar is. Als, als ik zo in mijn hoofd zou ik zeggen 73 of zo. En ja, ik, pff, dat was echt omwervend. En nog, hè? En nog? Nog steeds. Um, je hebt vandaag gerepeteerd voor het ja. nieuw stuk. Uh, ja, eigenlijk heet het dus het heet dus het is... eigenlijk Le Dieu du Carnage, de God van de Slachting. Precies, maar het is verfilmd onlangs uh, door Roman Polanski. Carnage, Carnage, Carnage Kate Winslet, het Jordi Foster, Christophe Wals en Philip Bradley. En um, vanaf 20 oktober, dat is de première, ja. dan spelen jullie het en heet het God van de Slachting. Ja. Um, jij speelt dat niet alleen, jij nee. speelt dat met onder andere uh, Anneke, Anneke Blok, Blok. Johanna Testege, Paul in de regie van Gijs de Lange. Kijk. En, uh... Hoe was de repetitie? <laughs> ja. Wij ontdekken dat dat stuk elke dag beter wordt. En ik zat vanochtend zat ik te repeteren. En toen gebeurde er iets. Ik kan niet precies uh, maar terughalen wat dat was. Maar dat komt drie keer per dag voor. Dat, je, dat ik gewoon En dat heb ik nog nooit gehad eigenlijk. Dat ik, dat ik me ongelooflijk moet inhouden. Om niet te brullen van het lachen. Omdat het zo... Ja, het is zo erg wat we tegen elkaar zeggen. Maar we, we spelen het erg niet. We zeggen gewoon de dingen tegen elkaar. zoals men met elkaar praat. Het is. als, je, als het goed is, als je in de zaal zit. dan zit je bij een heel gênant gesprek. En je denkt: nee, dat ik dit mag meemaken. In het kort, het gaat over. Uh, twee kinderen hebben op schoolplein ruzie gehad. Ja. En uh, die ouders gaan dat uitpraten. Ja, kind van het ene stel heeft met een stuk hout. Uh, uh, tandjes eruit twee geslagen. Twee tandjes van het andere kind uit de mond geslagen. En dan komen de ouders even bij elkaar om dat allemaal op te lossen of even over de verzekering te praten. Na nou, binnen tien minuten <lacht> loopt het helemaal uit de klauw. Ja. En na, na, een, na een half uur staan ze elkaar naar het leven. Keurige mensen, hè. Dus uh, advocaat, uh, uh, vermogensconsultancy, uh, schrijfster... man met een grote winkel. Dus uh, het laatste laagje vernis van de beschaving wordt afgekrapt. Maar uh, we hebben net de kast al opgenoemd. Dat is echt de crème de la crème van het Nederlandse toneel. Ja, een, een van de cremen van het ja, Nederlandse... Ja, ja. Uh, uh, hoe gaat zo'n repetitieproces dan... dat het toch nog elke keer beter wordt? Nou, daarvoor is, is, is, de, is de regisseur heel belangrijk. Hè? Dat is Gijs de Lange. Uh, van de toneelschool in Maastricht. Ik ken hem al heel lang. Hij zat twee jaar boven mij. En uh, ja, heel, ja, Gijs is fantastisch. Heel erg op, op analyse op wat je zegt... Op hoe je het zegt, hoe je moet spelen, hoe, hoe je iets terugbrengt tot een, een, een, ja, wat ik non-acteren noem. Wat leer jij dan elke dag? Ik leer, ik leer van elke, elke dag en elke voorstelling leer ik nog enorm veel. Elke regisseur ook. Daar maar, zoek ik ze zo ook op uit. Maar je hebt al zoveel gedaan. Wat, wat is er dan nog te slijpen aan jou? Ja, dat je, ja je kunt alles, alles is altijd te verbeteren. Die vraag elke acteur op de wereld... en elke acteur op de wereld zal tegen je zeggen... ja, gisteren was het... Hè, als we toneel spelen ook, of film doen... of, of, of uh, snap je dingen die met timing te maken... met comedy timing en zo... ja, dan leer je gewoon toch elke dag bij. gij zei vandaag iets heel goeds tegen me. Ze zei nee, wat je doet is te handig. Dat is te gekund. Dat is, dat, wat je doet is, is goed. Maar dat is, te, dat, dat is te gekund. En ik wil eigenlijk juist de moeite zien... die die man heeft om wat, hem, wat er allemaal over hem gezegd wordt. En dan had hij echt 100% gelijk. En dan denk ik, oh shit, ja, gelijk. Nou, dan ga je daaraan werken om dat goed te krijgen. En dat gaat niet in één keer goed. Dat is soms een twee, drie, tien keer, dat maakt niks uit. Maar, maar vind je dat leuk? Ja, dat, je... dat vind ik geweldig. De ja, maar dat is tijd... eigenlijk de leukste tijd. Maar je krijgt de hele tijd op je flikker dat je dingen niet goed doet? Ja, nou, je, krijgt niet, ja je, je krijgt niet op je flikker. Want dat gebeurt allemaal met het grootste wederzijds respect. Maar het is zo leuk om, om steeds te bedenken... Oh ja, verdomd ja, natuurlijk... Tuurlijk. Ah, stom. En dat hebben we alle vier. Het zijn alle vier acteurs van niveau... die alle vier dingen hebben gedaan. Grote dingen hebben gedaan. Belangrijke dingen hebben gedaan. En we alle vier hebben we iets van... Oh ja. ja, maar jij zei net daar op de gang... ik heb een matig talent. Nou ja en dan bedoel, dat, dat, dat, Je hebt het zelf gezegd... maar goed, dan, uh, uh, Anneke Blok... Johanna Ter Stegen, toch echt... prachtige actrice. Ja. Waarvan ik ook niet zeg dat je bent een matig talent hebt. Ben je zenuwachtig als je met zo'n soort mensen moet spelen? Nee. Nee. Nee, ik, wat ik heb gezegd is... ik had op de toneelschool een matig of gemiddeld talent. Ik heb nooit uh, kunnen voorzien dat er zou gebeuren... wat er, later, uh, wat, wat er zich later afspeelde. Oh, gelukkig. Dus het is nu niet meer zo dat je nu nog een matig talent bent? Nee, ik zie mezelf niet als een matig talent. Wat breng jij in bij zo'n repetitie? <laughs> Iedereen brengt zichzelf in. Dat, daar, daar is geen ontkomen aan. Iedereen brengt zichzelf in. Zijn geschiedenis, zijn uh, achtergrond... wat je hebt gedaan, wat je, wat je in het verleden hebt geleerd... Dus soms heb je ook dispuut met een regisseur, met je medespelers. Dat kan ook niet anders, maar dat, dat, ja, dat gaat op een hele volwassen manier. Dat los je gewoon met elkaar op. Omdat je allemaal, alle vijf, willen we gewoon de best mogelijke voorstelling maken. En we zien die ook ontstaan. We zien dat dat, we zien dat, dat mogelijk is, dat dat nakunde is. Dat, dat, dat, je, ja, dat je een voorstelling kunt maken die gewoon echt uniek is. Waar, waar mensen in de zaal zitten, echt met de handen voor de ogen... en zich het ene moment bepissen van het lachen... en het volgende moment hoe is dat? Dat heb ik gisteren nog meer. Vorige week zei hij ook de... nee, dat. Weet je wat die die herkenning die die die ik zo heb ervaren bij Mars Venus. Ja, ja Mars dat... Venus je zegt het heel kort. Mensen, er zijn 300.000 duizend ja, mensen begaan. Ja, precies. Dat heb, daar heb jij vier jaar mee getoerd. Ja. Fantastische uh, recensies. Ja. Overal uitverkocht. Langslopende ja. one man show. Alle tijden. Ja. Uh, dus dat, ja, ja, dat gaat het het hier ook hebben, een beetje en een dat hier mannen en dat ja De, de clash tussen, tussen mannen en vrouwen, mannen en mannen, vrouwen en vrouwen. En dus alle, alle combinaties die dan mogelijk zijn, die komen eigenlijk in dit stuk terug. Dus het sluit, ja, ik zou het bijna zeggen, naadloos aan op, uh, op, op mannenkom van Mars, vrouw van reed. De humor is, is, is ja, soms, soms hetzelfde als een mannenkom van Mars, maar, en soms ook wat harder. Nu zei je dus van, oké, okay, ik kwam op de toneelschool met een matig talent. Ja. En hoe ben jij gekomen waar je nu staat? Want je bent er één. Ja, dat is een heel lang verhaal. Dat is een heel oh. lang verhaal. Uh, op school had ik het gevoel dat ik steeds examen moest doen. Ik probeer het even heel kort samen te vatten. Dus ik gedijde helemaal niet op school. En um, ik, ik, ik dacht, ja, god, als ik later ooit... Uh... Nou, en toen kreeg ik in mijn eerste jaar Merie Dresselhuis... Met als regisseur Guus Hermes, met als tegenspelers Ina van Vaas en René Soutendijk. En een tweede jaar deed ik de lift. Met alle mensen die daarin zaten. Dus het ging eigenlijk heel snel. En toen werd ik voor andere dingen gevraagd... werd ik voor andere toneelstukken gevraagd... dus toen gebeurde er eigenlijk wat ik nooit had verwacht. En omdat dat gebeurde... en omdat ik heel eh, erg eh, open sta... Voor, voor correctie, voor... ja, ik heb heel veel geleerd van Guus Hermes... en van Tom van Duinov en Meri Dressluis en van al die oude, oude knarren... die mij zo dierbaar zijn. En ook van Dick Maas. Op een hele andere manier. Maar he, Dick, heel erg de techniek Dick van Maas, de film. Maas, de, de regisseur van de lift. lift van, Amsterdam van Amsterdam en, en van Vlodder. Ja. En Sint natuurlijk, en niet te vergeten. En, en, uh, en uh, ja, dus ik leerde in vijf jaar. Uh, had, had ik nog twee toneelscholen erbij gehad? En toen wist ik eigenlijk dat ik op mijn veertigste een mooie, mooie, mooie rol zou gaan spelen. En op mijn veertigste win ik een gouden kalf voor de Partizanen, een televisieserie met The Boermans. Dus dat, het, ik had altijd wel een soort ja, verborgen plan dat wat ik wilde, dat dat ook zou gaan gebeuren. Omdat ik de bereidheid had om daar heel hard voor te werken. Maar ik las ook interviews dat je eerst beroemd wilde worden... en daarna goed. En dan goed. goed. <laughs> dat zei Sjoerd Plezier en ik tegen elkaar op de toneelschool. Nee, we worden eerst beroemd en dan goed. ja Wij waren maar natuurlijk dat... schandelijke types. Want wij, wij, als je op de toneelschool zat, dan wilde je bij gezelschap... wat er toen toe deed. Ja, je wilde, wilde goed wilde zijn. Bij paal en bij het publiekstheater ja. en bij het onafhankelijk toneel. Daar ja. wilde je bij. En wij zeiden, ja, maar we kunnen toch ook in de vrije productie? Nou ja, dat was natuurlijk tegen alles wat heilig was. Maar wat was dat beroemd worden? Uh, waarom, waarom, waarom klonk dat zo aanlokkelijk? Omdat we dat niet waren. Die zit, die zit maar op je bent kijken. het nou? Ja, nu, ben, nu weet ik dat het niks voorstelt en dat het geen reet uitmaakt. Ik weet nog dat wij... wij hebben Kees van Kooten uitgenodigd in Maastricht... toen wij op de toneelschool zaten in de tachtige jaar... En die kwam in het schoolcafé en die had een bus bij zich en die begon een joint te draaien. En die kwam binnen en die zei het ook tegen de bar: mag de muziek iets zachter alsjeblieft, dankjewel. En die begon, heel gezellig, en die... dat was dus een hele beroemde man waar wij echt voor in katzwijn vielen. En die begon een joint te draaien, dat was een hele gewone man. Maar het is je wel gelukt, je bent en beroemd en goed geworden. Um, en hoe goed ben je? Nou ja, soms lukken er wel een paar dingen, dat is wel prettig ja Zo'n moeder, ik wel bij de revue. En uh, Iep bijvoorbeeld met Rita Horst. Hetzelfde regisseur als moeder, ik wel bij de revue. En, en uh, uh, uh, uh, ja, Max Monumentaal. De Hemel op aarde komt uit binnenkort. Uh, een film van Pieter Kuipers. Met Jeroen van Koningsbrugge en Lies Vissendijk. Dat is volgens mij ook wel heel erg mooi geworden. In, helemaal in het Limburgs gedraaid. Ondertiteld. Ja, vind ik echt heel bijzonder. Tweede keer in het spelen. Dus ja, want de eerste keer was het toch? De eerste keer was het ja. Oh nee, ja, moeder, moeder moeten we niet vergeten. Oh, ja, maar moeder was een ja. beetje een, een, een combi. Dat was. was, was uh, uh, nee, maar goed, braard, we, we, maar goed. we, we, we <tus> hebben het over, over dat je zo goed geworden bent. En, en durf je ook te vergelijken met. Want jij hebt natuurlijk, wat je zegt, het is niet alleen theater dat je gedaan hebt. Je hebt ook de grote films gedaan. Je hebt ook gepresenteerd. Nu presenteer je weer. Uh, uh, je doet televisie, je doet alles. Durf je je ook te vergelijken? Of laat ik het zo stellen. Ben jij anders dan de zeg maar, theateracteurs... als de, de, de Pierre Bokmaas, de Gijs Scholten van Aschad, weet je, die, die clan die ook uit de Maastrichtse toneelacademie Ja nou, Pierre zat een jaar onder mij en Gijs twee jaar onder mij. Dus we zijn in feite door dezelfde leraren opgevoed. Uh, Daarboven zitten ook een paar mensen die, die toch wel een paar dingen hebben gedaan waarvan je denkt, uh, Porky Fransen. Uh, Gijs, uh, Gijs de Lange. Gijs de Lange. Toch een paar ook nog. Uh, Leuk. Ja, best... hele mooie ja. opleiding. Ja. En, uh, uh, ik, ik geloof niet dat, dat acteren met vergelijken te maken heeft. Maar als ik daar iets over zou mogen zeggen, maar dat heb ik al honderd keer gezegd, dan is het dat Pierre Bokma uit een andere wereld komt. Dat is... Dat is, ja, dat is wereldklasse. Ik ken ook geen betere acteur op de wereld. En dan neem ik Sean Penn, De Sean Penn's en de Melkovic's neem ik dan uh, in één slag mee. Die komen niet in de buurt van talent van Pierre. En daaronder komen, uh, komen wij allemaal. De, de, de, wij die heel hard moeten. Pierre moet ook hard werken. Maar ja, Pierre heeft net een iets, die heeft iets wat wij allemaal niet hebben. En, en nee. heb jij harder moeten werken? Ik heb altijd de bereidheid gehad om hard te werken. Ik heb me altijd. Voorgenomen om heel hard te werken. Omdat ik dat van huis uit heb, heb meegekregen. En ik heb altijd gedacht. Nou die zitten nu in de kroeg. En ik zit thuis. En ik zit te zwoegen. Ik zit te denken hoe ik het moet doen. Ik zit met tekst te leren. Ik, uh, als ik hier uh, klaar ben. Uh, dan ga ik toch even op bedje liggen. En dan ga ik toch even met mijn script nog uh, in de weer. Ja dat is. Dat is ja. Die tekst moet er gewoon goed in. Ja maar ze zeggen wel eens. Het is 10% Talent en 90% doorzettingsvermogen. Ja, nou, de, nee, ja door, door, door inspiratie, ja. transpiratie. Dat klopt helemaal. Daar is, dat, daar is geen woordpaans bij. En uh, uh, uh, voor, uh, als je dan op school zit met toch, mensen, als je naar een Pierre Bokma kijkt, of een Schot, werden zenuwachtig van of onzeker van van shit. Wat die, die, ik heb maar een matig talent. Ik denk dat ik op mijn veertigste uh, uh, uh, groot en beroemd gaat worden, wat je gelukt is. Mm -hmm. Word je dan ook uh, als je zo jong bent, uh, ook denk je bij jezelf, oh fuck, ik nee. misschien haal ik het niet. Of... Helemaal niet zo. Nee, maar ik, uh, nee ik, uh, ik heb nooit zo gedacht dat ik daar bang voor was. Maar ik had, ik had, ik had een m, niet zo hoog zelfbeeld waar het mijn eigen talent betrof. Dat, dat was het meer. Maar ik was binnen twee jaar wereldberoemd in Nederland. Want toen had je nog twee zenders. Dat ik bij Sonja Barend of bij Ivo Daar keken toen zes miljoen mensen naar, weet je wel, in, in, in 1981. Dus dan was je, als, je, als je de lift had gedaan of zo... dat was dan een jaar later... maar, maar dan was je opeens wereldberoemd. Nou ja, daar had ik nooit over nagedacht... dat ik dat, dat zou kunnen worden. En opeens was ik het. Oei, stond ik in kan. Liep ik door uh, Londen met, met uh, Simon van Kolm en kwamen we een cubby Broccoli tegen in een Rolls Royce. <lacht> ja, de maar belachelijke dingen mee. Ik in Amerika, bij allemaal Amerikaanse agenten die van alles wilden en zo. Gewoon oh, een flauwekul. En wat, wat, wat ik ook mooi vind aan jouw carrière is dat je niet alleen wilde acteren, maar dat je ook, ja, je hebt, je hebt veel gedaan. met zo zo'n, het uh, uh, presenteren, zingen. maar ook zingen. Maar ook toch uh, uh, uh, zo'n stuk als uh, Mannen komen van Mars en vrouw van Venus. Het is bijna cabaretachtig. achtig ja. Ja. Wat, wat, wat is dat dat jij gewoon het hele speelveld uh, wil belopen? Ja, um... ja dat, dat zal toch ook wel met een beetje met nieuwsgierigheid... of met... Ik, ik denk... Ik heb wel eens gedacht, moet ik eerlijk zeggen, dat als, als ik een wat, wat beperkter maar gerichter talent had gehad, dat het dan allemaal anders was gelopen. Maar ik, ben, ik wil te veel dingen. Ik vind te veel dingen leuk. Als ik, als ik zing in, in, bij, bij Wit Licht, bij Marco Borsato in de Gelgedoom, er zitten 32.000 mensen. En ik kom daarop in mijn uppie... En ik zing When the Lady, Lady Smiles. Ja, dat vind ik wel. Dat is wel geil. Daar kun je lang en kort over lullen. Maar dat is wel van een hoog erotisch gehalte. Net zoals in een straaljager zitten... van een hoog erotisch gehalte dus als je een looping maakt. Of... Snap je? Dat, is, dat zijn toch allemaal dingen... Um, die, die niet veel mensen meemaken. Uw doet dingen om geld te worden. Nou ja, goed. Erotiek moet nooit ver weg zijn. Want dat is natuurlijk een belangrijke drijfveer. Um, in dus? alles. Nou, dat wat je opwint, dat wat je... Niet, niet, niet, erotiek is, is niet noodzakelijkerwijs alleen seksueel... maar dat, dat wat je opwint, dat je, dat je denkt... Oh, wat zou ik dat, dat... Hoeveel mensen zijn er niet die zeggen... Goh, ik zou wel eens uh, schietles willen hebben bij de politie. Nou, uh, of ik zou wel eens uit een helikopter willen hangen... boven een booreiland. Of ik zou wel eens in de oceaan willen dobberen... 40 mijlen te kust." Uh, ja, ik heb dat allemaal gedaan. En ik kan je vertellen dat dat buitengewoon opwindend is. Ja, en ook voor 30.000 mensen zingen uh, is ook opwindend. Ja. Maar je moet ook het lef hebben om het te doen. Ja. En, en ik, dan kan ik je aan? zeggen dat voor 100 mensen zingen... moeilijker is dan voor 30.000. Omdat 30.000 is een soort amorfe massa. Dat, dat kunnen er ook 500.000 zijn. Ik, bedoel, ik had ooit voor 20.000 mensen gezongen met Rowan Hezen... in Venlo op het parkfeest. En toen wist ik altijd, het is helemaal niet eng. 100 is eng. Nee, maar ik bedoel... Um, jij doet het ding omdat je nieuwsgierig bent... maar er zullen ook heel veel mensen zijn... die ook nieuwsgierig zijn, maar het niet durven. Niet die stap wagen. Ja, en dan heb ik natuurlijk het voordeel dat ik toneelschool heb gehad... dat ik mijn genes heb moeten leren uh, uh, bedwingen en overwinnen. Uh, ik deed de mijn eerste serie uh, voor tv... bij de Icon, bij Erik Oosthoek. En ik zei tegen mijn moeder... mam, ik kom op tv, maar ik kom op tv. Ze is mooi, wat fijn ik ga het tegen iedereen vertellen op de bejaarde gym. Ik zei, ja, dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is... ik sta een half uur in mijn blote reet. Ik zeg nee, ik vertel het tegen niemand. Toen kwamen we op de set. En uh, ik zei, mannen, dames, heren... Uh, spannender wordt het niet. Hedy en ik, mijn tegenspeelster Hedy Meijling, wij kleeden ons nu allebei uit dan ben je er maar vast aan gewend... want dan moet je het de komende drie dagen mee doen. We zijn, we hebben, 80% van de tijd zijn we in ons blote reet. Dus uh, dit is het. Dus we hebben ons uitgekleed. Drie rondjes gedraaid, ons weer aangekleed. Nou, en spannender wordt het niet. Ik dacht, nou... Het leven is overwinnen. Het leven is sprongen maken. Het leven is ook uh, over je eigen schaduw heen springen. Nou, zo. Prachtig. Ja. Maar heb, heb je nu alles overwonnen? Of zijn er nog dingen? denkt? Nee, er zijn wel zijn... dingen die ik niet zou doen. Dat is, ik, ik, als je me nou zegt uh, op, de, op de repetitie ga huilen of ga lachen. of uh, Welke emotie. Dat, dat is altijd wel. En dan kun je dat nog op duizend verschillende manieren doen. Maar ik kreeg laatst een telefoontje. Voor de nieuwe film van Peter Greenaway. En daarin werd gevraagd of je echt ten vlees wil gaan. Of je echt wilde neuken. Dus ik dacht, ik heb, uh, heb uh, Ralf Inbar aan de telefoon... maar dat gaat niet meer, want die is dood. Uh, dus ik denk ik heb een of andere flatroll. Uh, uh, wacht even. Uh, ik bel wel even terug. Want ik dacht, ik krijg een telefoontje van een... niet van Kemna Casting, maar van een of andere rare... Dus ik belde naar Kemna Casting. Nee, nee, dat klopt hoor. Dus, uh... dus ik zei, nou, je echt op. Zijn, zijn er echt mensen die nou een screentest komen doen omdat ze dat niks uitmaakt of zo. Ik bedoel, er, staan, er staat een hele crew omheen. En dan, en dan wordt er van je vraag, gevraagd of je echt wil, uh, wil, uh, uh, wil neuken met iemand. Zei, wat is dat? En dan moet je het ook nog doen, misschien met iemand die je niet lekker vindt. Het idee, zeg. Nou ja, goed. Die ethisch, morele vraag of je dat überhaupt, die, die is, is natuurlijk niet, niet aan de orde. Dat, is, dat kan toch niet waar zijn? Zeg? Ongelooflijk, ja, dat vond ik ook echt. En wie gaat die rol spelen? Ik heb geen flauw idee, maar ik wens hem veel succes. <lacht> uh, ik heb voor jou een, uh, ook een nummer uitgekozen. Oh, spannend. Ja, want het is natuurlijk, dit uh, wordt uitgezonden op zaterdagavond. We nemen het iets eerder op, omdat vanavond dus, uh, de première is van de doemar documentaire uh, Dit is alles op het uh, filmfestival van, uh, van Utrecht. En daar moet jij naartoe, want die heb jij gemaakt. Precies. Ja. Dus uh, uh, uh, ik draai een, een, een, een doemar plaat voor jou. Oh. Maar van hun laatste CD, die in, uh, uh, bij de Reunieconcerten uitkwam, klaar. Dus zet je koptelefoon op en ik. Uh, uh, ik hoop dat die voor jou ook past. Oké. Okay. En je moet lachen. Uh, op deze plaat uh, waarschijnlijk. Het was uh, ja, dansmuziek van Doe Maar. Ja. Uh, die draai ik voor uh, Huub Stapel. Mm -hmm. Heb ik het goed gekozen, Huub? Ja, heel goed. Ja? ja jij wist niet dat ik een... Ja, ik heb niet een verleden met Henny, maar... Onze kinderen zaten in dezelfde klas. Henny Vrienden? Ja, Henny Vrienden. En, uh, dus ik heb zes jaar met hem op het schoolplein af en aan uh, gestaan en uh, ervaringen uitgewisseld over. Dat zijn <laughs> Dat hele mooie gesprekken geweest zijn. Dat waren hele mooie ja. gesprekken, ja. natuurlijk, Ook omdat we allebei uit het zuiden komen. Uh, Ervaringsdeskundigen zijn. Ervaringsdeskundigen. Uh, <laughs> Levensgenieters. Ja, zeer. Um, maar dit nummer gaat natuurlijk ook uh, in een vorm over vergankelijkheid. Zeer. Over de man die alles kopen kon. Hij nee, ja. er aan de horizon. Ja. ja en, wat, en, en, en als je de liefde niet hebt, dan, wat ben je dan? Een rinkelende bel, toch? Bijbel. Ja, je kunt alles kopen. Ik ken veel mensen die heel erg rijk zijn en heel vermogend zijn. En vaak hebben die het probleem dat ze in hun eigen mythe gaan geloven. Dat ze niks meer aannemen van... En ik ken er één. Die had op zijn veertigste geloof ik honderd miljoen. En toen zei hij, zo, en nu ga ik leven. Die zette dat op een bank. Of die gaf dat iemand in beheer wat vertrouwd was. Dat was onroerend on on goed voor een groot gedeelte. En die ging ervan leven. Prachtig. En die wilde buschauffeur worden. Dat was een jeugdroom van hem. Dus die ging naar de Utrechtse busmaatschappij. Ik ga zijn naam niet noemen, maar die ging naar de Utrechtse busmaatschappij. En die kwam daar in de opleiding tot buschauffeur. Maar dat wist natuurlijk niemand, niemand daar dat die man zeer vermogend was. Dus die uh, ging in de opleiding tot buschauffeur... En toen moest hij afrijden, zoals dat heet, in zijn pak. Ik geloof er een ja, pet op of zo toen nog. En toen kwam hij in lunetten ergens. Er toen stond er een vrouwtje van in de negentig. En die kwam de bus niet in. Dus toen, ging, toen zei hij maar, mevrouw, de deuren open. Zei hij, Ik kom maar even hoor, mevrouw. Dus verliet hij het stuur. Liep naar dat mevrouwtje. hielp op de bus in. En toen was hij gezakt. Omdat een buschauffeur nooit, onder geen beding... het stuur mag... Uh, uh, uh, de, de, de zijn plaats achter het stuur mag verlaten. Toen is hij zo boos geworden... Toen heeft hij zijn helikopterbrevet gehaald. Toen <lacht> heeft hij een helikopter gekocht. Dat vind ik zo'n oergeestig verhaal. Daar moet ik zo vreselijk om lachen. Denk ik denk, nou, is dat geestig of niet? Maar goed, ik wou het toch even hebben over jouw vergankelijkheid. Slaat ja. het al toe? Um, dat je stijver wordt, s ochtends bij het opstaan en zo. Ja, ja, ja, ja. Heimweh, naar wel hier? Nee, totaal geen mee. Nou, staat daar een spiegel? Die staat er echt nooit. Maar die staat in oh. de ga daar eens voor staan. Oké. Okay. Want dan wil ik toch eens even dat je jezelf beschrijft als... wat is het, 58-jarige man? Ja, oké. Okay. Wat moet ik beschrijven? Um, nou, grijs. Um, het ene oor, mijn... even kijken, moet ik even denken. Dit, het, is het linkeroor staat iets verder van mijn hoofd... dan het rechteroor. Het rechteroor ligt, ligt goed aan. Het linkeroor, daar heb, ik altijd, daar heb ik altijd een knoop in gelegd. Kijk, dat kan ik nog steeds. En als het nou wat warm wordt, dan blijft die knoop ook zitten. En dan vroeger kon ik dan, als het zat, dan zat het in ja. een knoop... en dan deed ja. ik zo, en dan kon ik die knoop eruit laten springen. Maar daardoor staat het linkeroor, als je goed kijkt op foto's... zie je dat het ook, staat iets verder af dan het rechteroor. Uh, rimpels zie ik. Ik zie er leven in zitten. Ja. Maar voor de rest goed. Ja, ik, uh, ik, ik hoor altijd... Uh, v, uh, voornamelijk ik heb, dat ik veel vrouwelijke fans heb. Dus dan zal er wel iets gelukt zijn. Maar dat is mijn verdienste totaal niet natuurlijk. Dat is de verdienste van mijn ouders. Die mij zo maar heeft hebben, de tijd hebben gekleid. Op? Ja, de tijd heeft vat op iedereen. Maar dat is, dat is ook helemaal niet zo erg, toch? Maar dat baart het je zorgen? heb je van, shit, niet. ik word nu echt uh, ouder en ouder. En ik nee, moet ik nu mijn... nog de grote dingen doen. Nee, daar uh... heb ik helemaal geen last van. Ik ben, ben over twee jaar zestig. <lacht> moet ik wel om lachen. Oh, vroeger, als je, als je, nou ja... Toen je, toen je ja. twintig was, was je dertig oud en zo klimt dat op. En um, nee, dat is. Dat is... Nee, en ik had vorige week Maria Goos in, uh, uh, in de overnachting. En uh, die vroeg zich af van, ja, uh, die Hup Stapel, hoe weet hij dat? Uh, ze, uh, je, je bent al heel lang met je vrouw. Of ja. tenminste, eerst als vriendin. Jarenlang, volgens mij ben je drie jaar geleden pas getrouwen. Nee, in 2004. Oh, nou iets langer dan. Uh, en Maria Goos vroeg zich af van, ja, uh, maar hoe houdt hij dat huwelijk, dat die, die relatie uh, goed? meer ook uh, wat zij meemaakt in deze tijden. Ja. Hoe ja. doe je dat? Wat ja. is de truc? Um, goh, wat is het? Ja, daar is niet zo'n truc voor, toch? Ik weet het niet, maar je hebt ja, jaren aan een stuk... Uh, over vrouwen en mannen gesproken in je toen... Ja. Ja, ja, ja, daar is niet zo'n truc voor. Nee, het, het, het is wel belangrijk als je, als, je, als je in gesprek blijft met elkaar. Dat je respect hebt voor elkaar. Dat je, uh, en dan moet je ervoor zorgen dat je geen beste vrienden wordt... Dat is een heel, heel belangrijke issue, geloof ik wel. Als je broer en zus wordt... dan, dan kom je in een soort van... kritische... kritische fase. Want dat moet, dat, je moet zorgen dat je dat niet wordt. Dus je moet het allemaal spannend houden. Doe je dat? <lacht> ik doe mijn stinkende best. En het lukt de ene dag beter dan de andere, moet ik zeggen. Het is, het is, ja... <lacht> Hoe doe je dat? Ik ken Marie natuurlijk ook al honderd jaar. Want ze zat een jaar onder mij bij de toneelschool. En Peter ken ik ook heel goed. Ja, moet je luisteren. Als het op is, is het op. Daar, daar kan ik verder heel kort over zijn. Ik zal geen dag langer bij Rezi blijven als nodig is. Als, als, het daar, als het op is, ja, dan ga ik weg. Maar dat is het nog niet? Nee, volgens mij niet. Um, en dan, uh, want je zegt van ja... Ik ben helemaal niet bang om ouder te worden. Maar zijn er nog wel dingen die je graag wil? Ja, dat, uh, qua spelen? Qua bereiken? Uh, nee, plannen? Ik, uh, we zijn nu bezig met de opvolger van Mars Venus. De, uh, schrijver Peter de Baan en ik, de regisseur. Ook een onuitputtelijke bron natuurlijk. Ja, dat is een onuitputtelijke bron. We hebben daar iets aangeboord wat we, wat we a leuk vinden... en waar we b ongelooflijk veel mensen blijkbaar een plezier mee doen... Zelfs zo mal dat... Uh, ik speelde een voorstelling in Beverwijk... en er kocht een, een man, een hele lieve man... die kocht uh, vijf dvd's. Ik zeg, maar één dvd is niet genoeg. Hij zei, nee, ik koop er vijf... want ik ben huisarts hier in Beverwijk. En ik, uh, ik had er de vorige keer ook al vijf gekocht... want het is al de tweede of derde keer dat jij hier bent. Ik zei, nee, dat klopt. Hij zei, en ik geef de dvd mee... Aan, uh, aan cliënten, aan patiënten die krijgen in de praktijk... die vastgelopen zijn in een huwelijk. Dan zeg ik, ik ga u hier eerst maar naar kijken. En als u dit heeft gezien, komt u maar terug en dan praten we verder. Dus ik dacht, fuck hè, ik heb. Je bent niet... een recept. Ja, ik ben een recept geworden. Ik ben, ik ben, nou ja, een soort... U het recept. Een soort, ik, ben, ik, ik heb therapeutische waarden. Ik ben, ik, ik ben, ik ben therapeut geworden. Dat vond ik dat vond wel iets, hè. Dus dat ga je nog maken. Maar zijn er nog, ik bedoel... Napoleon spelen was natuurlijk al te gek. Ja, dat was, lijkt ja, mij als acteur. En, en ja. ook hoe je, je daarin hebt verdiept. En het feit dat daar, wat is het, 2000 boeken over geschreven ja. zijn. En daar ook als acteur zo diep in kan gaan. Maar zijn er ja. nog andere rollen waarbij je zelf denkt: van ja, ik moet toch nog een keer Shakespeare even ja, dat, ja, dat begint wel een beetje te kriebelen, moet ik zeggen. En welke, welke dan? Omdat ik ook van die opleiding kom. Nou ja, wel een, goede, een, een, een mooie leer. Of, uh, of, uh, of een goede Macbeth. Of... Uh, dat, is, dat begint wel een beetje... Ik moet, ik moet nog een keer in mijn leven een grote Shakespeare doen. Dat, uh... En moet je dan ook nog de toneelprijs winnen? Ja, dat was helemaal gereed. Ik ben de afgelopen tien jaar drie keer genomineerd. Nou ja, dat hebben anderen gewonnen. Uh, het is, dat is goed. Ik heb, ik, heb de, ik heb de carrière die ik nooit had gedroomd te zullen krijgen. Dus uh, of ik daar nou die toneelprijs wel of niet mee win... Ik ben drie keer genomineerd... Uh, men vindt dus blijkbaar dat ik ertoe doe. Ja, ja, ja. Dat ja. is genoeg. Daar kan ik ongelooflijk goed mee leven. Maar dat, dat viel mij ook al op in het begin van het gesprek. Je bent een bescheiden mens, dat siert je? Nou, helemaal niet. Dat, lijkt, dat doe ik een beetje als. Oh, je een... acteert dat je bescheiden ja, ik bent. Ja, want acteerde... bescheiden. Bescheiden... Eh, bescheiden vind ik echt, de, bescheiden. Vind ik bescheten. Dat bescheiden gedoe. Ik, als, ik, als ik het van anderen hoor, krijg ik het lende water van het denk ik. Nee, maar je zegt, ik hoef die prijs niet, dat soort dingen. Je nee. speelt het ook een beetje weg dan, of niet? Je wil hem toch graag? Nee, ik heb vorige, vorig jaar, of was ik dat, vorig jaar? Uh, ik was twee jaar geleden genomineerd voor de kus. Een stuk dat ik had gedaan met Karin Krutsen. Vorig jaar deed ik Napoleon. Toen vond ik zelf dat ik genomineerd had moeten worden. Toen werd ik niet genomineerd. Toen heb ik een van de juryleden een brief geschreven dat ze die prijs kunnen stoppen waar het warm is, omdat ze er toch geen verstand van hebben. En dat ze me in de toekomst ook nooit meer hoeven te nomineren. Kijk, hè? nuance is nooit ver weg. Dus, uh, dus dan was, volgens mij is het dan klaar. Dan, is, dan weet iedereen dat ze me nooit meer hoeven te nomineren. Dat ik er ook geen prijs op stel. En, uh... Krijg je genoeg waardering? Enorm. Ja, ik, krijg, ik, heb, ik, heb, ik heb aan waardering heb ik echt geen gebrek. Heb je het nodig? Iedereen, iedereen heeft waardering nodig. Maar we wel wezen... We, we Noem me iemand die geen waardering nodig heeft. Die is volgens mij dood. Hij ligt opgebaard. Hij is... Daar kun, je niet meer, daar kun je niet meer mee communiceren. En is dat ook uh, uh, jouw grote drijfveer? Uh, uh, geliefd zijn door je publiek? Die 300.000 mensen die zijn... wezen kijken ja. naar Venus en Mars? Ja, ja, ja, dat is natuurlijk... Als een toneelspeler alleen in een kamer staat... en er staat daar uh, zes Robert, Robert De Niro's... en uh, drie Melkovic's... en zeven Bokma's te doen... ja, dat zal niemand opvallen... omdat niemand het ziet. Een toneel bestaat, film bestaat... tv bestaat, met de gratie van... De interactie, dat ik iets doe en dat jij daar iets van vindt. En als dat niet meer zo is, dan is het vak dood. Dus uh, ja, je kan me niet komen vertellen dat er, dat er acteurs in de zin... hij maar, als ik thuis op de wc zit, ik laat een harde scheet... ben ik beter dan De Niro. Dat zal wel, maar dat zal ik nooit zien. Daar zal ik nooit bij zijn. Het gaat erom, als je daar op toneel staat... en het is twee uur achter elkaar, uur voor, uur na de, dat scheidt de jongens van de mannen. Dan kan ik zien of je iets kunt of niet... En zo simpel is het eigenlijk. En jij hoort erbij? Ik hoor er redelijk bij, ja. Zie je? Je toch bescheiden te doen, hè? Ik nee, ik hoor, wel, ik hoor er wel bij, hoor. Ik hoor er echt wel bij. Echt wel, hè? Ja, echt wel. Nou, je zegt het al. Ja, ja, nee, ik hoor er echt wel oh, bij. Oh dan. Ja, ja. Dan Kom op. Je hebt niet bescheiden over te doen. <laughs> uh, nou ja, waar, wat ik ook mooi aan jou vind... is dat ik je soms echt kwaad zie worden... als het gaat over uh, het Nederlandse cultuurbeleid, kunstbeleid. Dat, ja. Uh, het is nu ook het, uh, het filmfestival van Utrecht. Uh, hoe gaat Nederland om bijvoorbeeld met zijn filmcultuur? Heel slecht. Het, is echt, het, is het kan toch in geen boeken dat er in een land als Denemarken... waar 4 miljoen mensen wonen, 4 miljoen mensen... dat je daar een film- en tv-cultuur, theatercultuur hebt... waar wij alleen maar van kunnen dromen. Waar de regering honderden miljoenen pompt in die industrie... En ook weet dat ze dat geld gaan terugverdienen. Want die series allemaal, Killing, Borgen, ja. dat verkoopt over de hele wereld. Er is een industrie daar gaande die heel gezond is. En hier zegt die, die, die, die, die, um, die nep nicht, hoe heet die, Rutte, die, die zegt kunstenaars moeten leren met hun rug naar Den Haag te staan in plaats van met een hand, nou, dat, dat vind ik zo'n schandelijke opmerking. Maar jij, echt, jij kan, kan je er dus kwaad. kwaad van worden. Jij kan er echt kwaad over worden. En, en, en ik, wil het even, ik wil het even hebben over de film, omdat het, het filmfestival is. Maar ja. je hebt het ook inderdaad over theater, over kunst in het algemeen. Ik zie jou kwaad worden. Ja. En jij hebt bijvoorbeeld veel ervaring, film en tv waarom uh, sta jij niet op en zegt... van, nou, er moet nu wat gebeuren. Ik ga niet alleen maar meer het zeggen... maar ik ga ook gewoon eens even uitleggen... dat het in Denemarken wel kan... en uh, hoe het hier ook moet. Maar dat weten ze allemaal. Alleen als een Nederlander... de Nederlander gemiddeld iets in kunst en cultuur... moet investeren... dan vindt hij de kunstenaar... De, de, de cultuur uit. Dat vindt hij al iemand die tot twaalf uur zijn nest ligt te rotten... en die, die eigenlijk de, de, de cent niet waard is. Maar ik... Ik heb Theo van Gogh gekend, toevallig. Daar heb ik ook mee gewerkt. En je kon Theo me niet kwaaier, kwaaier maken... dan door te zeggen... Dan Theo, vertel eens over het Van Gogh Museum. Die, wat, God, voor de God, die... En dan begon hij te fulmineren over zijn familie die zich hebben laten ringeloren door de staat. En die staat die zegt, uh, zeg de familie van Gogh... zou die, die schilderijen niet eens, dan brengen wij die mooi onder in een museum. Dat is gewoon, nee, ja goed, laten we zeggen dat, dat het gestolen is van de familie van Gogh. Daar hebben ze nu een mooi museum van, daar, daar, heb, daar plukken ze de revenue van. Daar hangen voor een paar miljard schilderijen. Dus dat heeft de staat zichzelf toegeëigend. Maar als ze moeten investeren in cultuur, dan zijn ze afgemeld. Dus als ze kunnen profiteren en zich de zakken vol kunnen stoppen met. dan zijn ze thuis. Maar dan ga je wel eens naar Den Haag. En, en bedoel, jij kan toch uh, Rutte bellen en zeggen: van... Hey, hij uh, kan toch ook naar dit programma luisteren? Dan weet hij toch hoe ik erover denk? <lacht> nee, ik vind het, ik vind het dermate. Ik, ik vind het zo onwaarschijnlijk schandelijk. En het allerergste is. Kijk, ik zit hier nu omdat ik kans heb gekregen om het te ontwikkelen. In, in werkplaatsen, in toneelwerk. Ik, ik, je, je wordt toch niet van de een op de andere dag je, waar ik nu ben? Dat, dat heeft ontwikkeling nodig. Dus dan, dan worden plekken als het toneelschuur in Haarlem, waar jong talent de kans krijgt om zich te ontwikkelen, dat wordt voor de helft of driekwart gekocht van subsidie. Uh, en dan, dan, dan wordt er in Den Haag gezegd: Ja, die, die, die, die opleidingsplaatsen van jonge acteurs, cabaretiers, uh, muzikanten, dat moeten de gezelschappen maar doen. Terwijl ze daar ook geld weghalen. Nou, dan ben je toch in staat om met een Kalashnikov naar Den Haag te lopen en de hele Kamer lek te schieten? Ja, daar word je echt gek van woede. Ik druk me heel genuanceerd uit. Wanneer gaan ze luisteren? Nou, daar heb, ik geen, daar heb ik niet veel futie in. Hoewel ik Jet Bussemaker een hele sympathieke vrouw vind, die een warm hart heeft voor cultuur. Maar volgens mij wordt ze gewoon uitgelachen daar. Ja, dat dat zit toch in de regering? Ja, maar het, ik vind het echt een zootje. Ik vind het werkelijk, ik vind het een beschamende vertoning. De, de VVD, een partij die ooit cultuurhoeders waren, ik bedoel, cultuurhoeders. Churchill, die zei... Uh, gaat u, trekt u ten strijde, Tweede Wereldoorlog... Wat, wat, wat gaan we dan doen? Uh, waarom doen we het? Dan uh, zei hij voor de cultuur. What else is it worth fighting for? Nou ja, goed. dat kan ik zeggen? Ik denk dat je het mooi gezegd hebt. Ja. Het is... Uh, ja, we nemen het iets eerder op, maar het is toch zaterdagnacht. Ik... Ja wouden mensen toch ook vrolijk de nacht in sturen. Dus ik had gevraagd van, goh, Huubstapel, Stapel, neem je gitaar mee. Ja. Yeah. Want uh, ja, ik ben een groot Beatles-fan. Ik dacht, nou, jij zong vroeger altijd uh, thuis uh, vierstemmig de Beatles. Yesterday. Alleen maar Yesterday of het hele repertoire? Nee, nee oh. we ook wel andere Let It Be. <laughs> alle, wat, wat er toevallig uh, Beatlesmatig matig voorbij kwam. <laughs> maar zit er nog iets Beatlesachtigs achtigs in? Kan ik je nog verleiden tot een klein, klein beatles liegen? Nou. Zonder gitaar? Nou, dat wordt wel lastig. Ik kan wat zeggen, yesterday. Oh, ja, ja maar. Ja, het was vals ook nog. Nee, ik heb Paul McCartney gezien. Een jaar of tien geleden in Lissabon. Bij Rock in Rio. En toen was hij toch volgens mij al in de zestig. En dat was een fabelachtig concert. Onwaarschijnlijk goed. Jezus, Mina. Maar waarom heb je gitaar niet meegenomen? Wat is er? Nou, daar moet je de mensen niet mee vervelen. Je moet, uh, je moet een beetje je plaats kennen ook. Ik, bedoel, ik, ik ben geen... Uh, ik ben niet een... Uh, uh, ik kan wel aardig zingen. Dat ook niet bijzonder, maar ik kan wel aardig zingen. Maar gitaar spelen, dat, dat moet je, moeten de grote gitaristen doen. Harry Saxioni. Leo Kotke. Joe Satriani. Nou, dat is... Uh, de, spijt Jan, het Akkerman. Dan. Jan ik, Akkerman. Jan Akkerman. Ja. Ja. Prachtig. Uh, zeker. Jan Hendricks is van Doe Maar, ja. onderschat hem niet. Uh, dan, uh, ja, dan gaan wij uh, zo de nacht in. Uh, jij zit naar een leeg glas te kijken als ja. levensgenieter. Maar uh, er is goed voor je gezorgd, ja. uh, zie, ik, uh, zie ik al. Ja. Want dat is ook huubstapel en voeten uit, hè? Genieten van het leven. Ja, goed eten, goed drinken. Lekkere, ja. En het leven is te kort om slechte wijn te drinken, dus het komt goed. En uh, heb je nog tips voor de beginnende levensgenieter? En dan heb ik niet over een goede fles wijn, een merk daarvan, maar gewoon. Uh, uh, koop de kwaliteit die je kunt veroorloven. Dat heb ik ook altijd gedaan. En dat, die kwaliteit werd uh, de, daardoor langzaam beter. En werk hard. Ook niet slecht. Hard werken. Ja. Yeah. Dat helpt om, om ergens te komen. En genieten van je werk. Ja, als, uh, ja. en dan liefst daarna. Eerst hard werken en daarna ook nog van genieten. Nou, ik heb in ieder geval vanavond van mijn werk genoten. Want ik heb een buitengewoon aangenaam uh, gesprek met je gehad. Uh, en ik wens je buitengewoon veel succes. Dank je wel. 20, 20 oktober, oktober. Hè, première. 20 oktober, première. En daarna tournee in 90 theaters in het hele land. Uh, noem nog één keer de titel. Carnage. Dank je wel, Aladee. maar de Nederlandse titel slachting. is. Slachting, precies. God, de God van de slachting. Dank je wel, Graag gedaan.